Prins Friso is nog altijd niet buiten levensgevaar. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst vanmiddag gemeld. Het medische team in het ziekenhuis in Innsbruck heeft gevraagd het aantal bezoekers aan de prins beperkt te houden. Koningin Beatrix en prinses Mabel waren aan het begin van de middag op bezoek bij Friso. Premier Rutte heeft een geplande wintersportvakantie uitgesteld. Hij wacht de ontwikkelingen rond Prins Friso af, heeft de Rijksvoorlichtingsdienst desgevraagd gezegd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 en alweer 4 minuten over de klok van 3. De hoogste tijdens maar weer eens voor de Hitlijst van Europa. Ja, gang alweer van de Hitlijst, aflevering 7 daarvan. En vandaag alweer de 17 februari van 2012. Vorige week heb je de lijst heel even moeten missen op jouw vrijdagmiddag. Er kwam even een weekendje weg tussendoor. Deze week staan ze alle 40 gewoon weer voor je klaar. Deze 40 ten opzichte van vorige week 17 stijgers, 1 zitten blijven, 20 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Ik denk natuurlijk ook dat twee platen eruit moeten. De Melon Route en New Age na 16 weken. En ook 16 weken voor de Lady Gaga en de New NI. We zelfs stijgen deze week in handen van Michael uh, Kinwanuka. Oh, maar die gaat namelijk 9 plaatsen omhoog. En Thayer Cruise en Flowrider. De hangover doet het erg slecht, want die dalen er in keer 8 Langs genoteerd, die komt er straks voor je aan over een plaat of 6. Hij staat alweer 17 weken in de lijst. En is van de Gavin de Graw. En singleheid natuurlijk, sweeter. Zo gaan we naar de dame die al een paar jaar goed bezig is. Waar we een hele tijd niks van gehoord hebben. En na vier jaar is zij eindelijk terug met een nieuw album. En hier eerste binnenkomen vinden we straks op plek 38. Give me all your loving heet die plaat. En van welke deze is, dat hoor je straks dan van mij. We beginnen namelijk gewoon op nummer 39. In handen van David Guetta en Jessie G. Repeat. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Short Van Dam. CAH <laughs> CAH Jesse JCG in de Repeat, van 36 zakken naar 39. En Madonna die is na vier jaar eindelijk weer eens terug met een nieuw album. Want onder de albumtitel MDNE. weer lead als Give Me All Your Loving. En de videopremier bij de American Idol, een optreden tijdens de Super Bowl. en een samenwerking met rappers Mia en Nicki Minaj. kan het natuurlijk niks anders worden dan één grote hit weer voor Madonna. You, me! En nu dus een beetje van Nicki Minaj en MEA. You! Ik moet ik zeggen, op 38 deze week. Op uh, 37 stukje over Nickelback, When We Stand Together. In de 16e week zakken zij van 31 naar 37. En Alicia Reed samen met de Jim Smokers, die kwamen vorige week binnen op pub uh, nummer 40. En voor die Alicia Reed is in Europa nog heel weinig te vinden. Het enige wat we weten is dat ze in Canada geboren is. En wel op 15 maart 1993. Now, en dat ze deze prachtige single Alone Again heeft opgenomen. Deze week plek 36 choose <laughs> Vorige week dus binnen op 40, Alone Again deze week op 36. En vorige week kwam ook Gary Lightbody alweer met zijn nieuwe plaat in de lijst. En althans niet zijn eigen nieuwe plaat, maar natuurlijk met zijn band A Snow Patrol. In the end stijgt naar 35 deze week. It's the price I got for the lies I've told. Weer 17 weken in de lijst, en hij is dan langs genoteerde dan ook van vandaag. zakt wel van 29 naar 34. En bijna twee jaar geleden, in de zomer van 2010, bracht Katy Perry haar krankzinnige, succesvolle album Teen Age Dream uit. De eerste vijf singles van het album wisten de toppositie van de Billboard had handig te bereiken. En ook de zesde single, The One That Got Away, was eveneens zeer succesvol. Zeggen dat dit album Perry's status als internationale supersterus heeft bevestigd, dat is wel een kleine onderstatement. Zouden ze even door kunnen gaan uitbrengen van singles van Teenage Dream, want aan de album dat staat vol met potentiële superhits. De fans ja, die zitten wel te smachten aan nieuw materiaal van de zangeres. En Dat is dan precies wat we nu gaat geven. Geen heel nieuw album, zoals gewoon, maar een re-release van de Teenage Dream. Met de titel Teenage Dream, The Complete Confection. Dat album zal naast onder andere de officiële single releases, of remixes van E.T. en Last Friday Night, Thank God It's Friday, ook nog eens drie goed nieuwe nummers bevatten. Goed nieuw? Nou, dat eigenlijk ook niet, want de demo van de lead single Part of Me, die is al sinds 2010 gelekt. Deze is echter in een nieuw jasje gestoken en maakt gebruik van de bekende formule van Perry en haar passive user Dr. Luke. Het nummer is zonder kwijtels aanstekelijk, maar doet op meerdere momenten denken aan haar eigen California Girls. Het toch wel fijn om te zien dat Katy Perry weer eens in de aandacht staat. Omwille van haar muziek en niet vanwege haar geruchtmatige scheiding natuurlijk met de Russell Brand. De ex van Part of Me lijkt wel direct weer toepasselijk op Arix. Wanneer ze in terugvrij zegt You're not gonna break my soul. This is part of me that you're never gonna ever take away from me. Succes voor dit nummer, lijkt deel weer gegarandeerd. Al was het maar omdat de muziekwereld snapt naar nieuw materiaal van deze 27-jarige Katy Perry. Ze doet het dus wel meteen goed in de euro. Want Part of Me komt van binnen op nummer 3 en. Ja, dan. komen deze week dus op plek nummer 33 tijd voor ons om eens achterom te kijken In de wieland Big en de cool Crystal Waters. La die die namelijk in de 13e week van 34 naar 40. Van 36 zakken naar 39 in de 14e week. David Ketta, Jesse G. en The Repeat. Madonna met hulp van Nicky Minaj en MEA. Give me all your loving, Newbin op 38. Nickelback, When We Stand Together staat 16 weken in de lijst, zak van 31 naar 37. Alicia Reed en de Smokers in de tweede week gaat de Lone Again omhoog van 40 naar 36. Patrol in the end. Ook twee weken in de lijst. Gaat omhoog van 38 naar 35. En Gavin de Gaulle met Squiders zakt in de 17e week van 29 naar 34. En 33 hoorde je net dus. Katy Perry, The Part of Me. De hoogste binnenkomer op plek 33. Met door Chili Peppers. The Money of Roses zakt in de 16e week van 26 naar 32. En van 23 zakken naar 31. aan Tyre Cruise en Rider de Hangover. En met die Hangover staan ze wel alweer 14 weken in de lijst. ja. Tyre Cruise en Flowrider dus. Ondertussen ook alweer 1 minuut over half hier de hoogste tijd ook maar eens even te gaan kijken naar uh... ZFM Westkust weerbericht. wat het weer dan allemaal gaat doen, want vandaag is het overwegend bewolkt. Het blijft wel droog en soms is er ook wel wat ruimte voor de zon. De temperatuur stijgt naar maximaal 8 graden en de meest matige west- tot noordwestelijke wind. Vanavond in de komende nacht dan overheerst weer de wolken. Het blijft wel vrijwel overal in onze regio droog. De temperatuur daalt naar een graad of vijf en er waait een matige zuidwestelijke wind. Morgen dan overheerst nog altijd de wolken en valt er van tijd tot tijd zelfs wat lichte regen. Zuidwestelijke wind die is weer duidelijk aanwezig en wijt aan zee zelfs hard. De temperatuur morgen zo'n graad of negen. Zaterdagavond valt er nog meer lichte regen maar zondagnacht blijft het wel weer droog en klaart het geleidelijk op. De wind draait naar het noordwesten en is overlandmatig tot vrij krachtig. De temperatuur die daalt naar ongeveer 2 graden boven het vriespunt. Zondag dan een hoop zonneschijn, maar er vallen ook wel wat buitjes. En deze buien kunnen zelfs gepaard gaan met wat winterse geneuzel. Zoals randen wat hagel tussen zitten of ook zelfs wat smeltende sneeuw. Temperatuur zondag wel boven het vriespunt, dat wordt dan zo'n graad of 5. Zondagavond, maandagnacht, dan is het weer vrij helder en dan daalt de temperatuur net ietsjes onder het vriespunt heb ik ook nog even flitsen voor je. Ze staan namelijk in Haarlem te flitsen. En waar precies? Nou, op de Prins Bernhard Laan. Ja, waar op de Prins Bernhard Laan? Ja, dat staat er dan niet bij. Dus kijk overal maar even uit op die Prins Bernhard Laan, want uh, het kost een hoop geld als je daar draait. Het ritme van Zandvoort sure so Ladies and gentlemen, let's go! En het ritme van gaat verder met plek 29 van Carly Rae Jepson. Call Me Maybe zeggen dat zij in 2012 de hit van het jaar had zorgd deze call, Ray Jackson. Dan uh, zul je me wel vragen, wie is dat? Of je verkaart maar helemaal voor rijk. spijt me gewoon van uh, de net. veel meer gewoon, Chos, je bent een eikel. Kom op. <laughs> oh, dan ga, nou gaan we dat krijgen. Maar wie ja, had vorig jaar verwacht dat het Alexis Jordan zou zijn? Nou, dat was ook bijna niemand. Dus het zou best kunnen deze vergeten idols finalist Carly Ray Jepson toch nog wat gaat worden. De liedzengel van haar in dit jaar te verschijnen. Het tweede studioalbum Curiosity. Een dikke 100% op de graaf met de van de catchyness om het zo maar eens te noemen. Deze Carly Ray Jepsen, Call Me Maybe ging in de tweede week omhoog van 35 naar 29. Hey, yeah. Surfing the crowd Ooh, Said I gotta be the man I'm the head of my band like check one, two Shut him down in the club Where the Playboy does So they all get loose Loose Out the bottle We all get fit In again tomorrow Gotta break loose cause That's the motto Club shut down A hundred supermodels Hey One day I know our paths will cause Smile again, smile again Is hij de snelste stijger van allemaal? Want van 33 gaat hij omhoog naar 24. En dan hoor je nog Flowrider en Cia op jouw Zomervakse radio met de Wild Ones. En in hun tweede week gaan hun vijf plaatsen omhoog van 32 naar 27. En dan hadden we al denk wel heel makkelijk over het leven. Born to die! My stars, so keep forgotten your mind. All the drivers will look in their face, like, can I see a bus pass? Nah, no. we just want a little wine, bruv. Call me what you want, but you should not call it a night love. And I might just join a mile high club. Only problem being that I couldn't give a flying Yeah, let me touch back, I'll it back down. I'll snap around about until it comes back round. Half the room's like, oh, what's this all about? With the other half jiving. I love that sound. Yeah, yeah. I love that sound. Yeah, yeah your back but out ones on a mad one like yeah your mama can't harm her oh. noise in, all of that cheesy stuff. Clap, clap, sing. And we're gonna burn some calories right here, right now. Ain't over till I fat Boy, Slim's mama. Mama do the hump, mama do the hum, hum. Mama, please, mama do the hum, mama do the hum, hum. What? mama. What? Yeah. do the, do the hurt, heart, mama. Yeah. Then knock a run back down uh, I bust a little giggy Use the, the drum trap how Half the room are just making a run crowd With the other half driving. I love that sound oh, Yeah, yeah I love that sound Whoa. Yeah, yeah I love that sound oh. So flick your fat but I once on a mad one Like yeah, your mama can't harm oh. Mama do the help, mama do the help, help. They're no, not never gonna happen Especially when it's all packed out Crowd shouting out yeah, I love that sound Yeah, yeah I love that sound Yeah, yeah I love that sound So flick your fat guts out once on a mad one Like yeah, your mama can hump ...van 2012 in handen van Rizzle Kicks En Mama Doe de We gaan eens even kijken wat we allemaal trouwens al gehad hebben vandaag. Van nummer 30 tot en met 21... Nummer 30 is het dan voor Jason Rulo. Fight for you in de 13e week. zak het van 37 naar 27 naar 30. Carly Ray Jackson. Call me maybe in de tweede week omhoog van 35 naar 29. De Crystal Fighters. The Champion Sound staan 13 weken in de lijst. Zakken 6 plaatsen naar 28. 5 plaatsen in de tweede week. Rider, Sia The Wild Ones. Lana Del Rey in de Videogames staan nu 15 weken in de lijst. Zakken van 20 naar 26. Cobra Starship samen met Sabi. You Make Me Feel. 16 weken in de lijst. Zakken van 18 naar 25. Michael Kimonaka de Home Again. In de derde week de snelste stijger van 33 naar 24. Lana Del Rey, Born to Die. In de derde week omhoog van 30 naar 27. En Russell Kicks, dus Mamadou Raamp. In de vierde week van 28 naar 22. In de vijftiende week zag het van 16 naar 21. Gaat Avicii met levels. Nummer 20 heb ik dan weer voor je. Want in de zevende week gaan Spencer en Hill staan met Nadia Ali weer omhoog. Believe it, van 25 naar 20. Het was de bedoeling om die te draaien. En die Rihanna die gaat er even voor de beurt. Deze moet ik hebben, My life. You got the sweetest touch, I'm so happy you came in my life